I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? show me the right way to go. And the spies came out of the water. you're feeling so bad. You know But The spies hide out in every corner She can't touch them though Uit het water, de spionnen. Uh, het is uh, vandaag 27 oktober. Welkom bij uh, de nieuwe aflevering van Alternative FM. Ja, ja. Je bent ook wel lekker met een snoer bezig. Maar goed, ik moet er even nog wel wat uh, erover kwijt. Over uh, dit uh, nummer. Dat is uh, een uh, nummer wat, uh, wat ik aan uh, iemand opdraag in het land. En dat doen wij natuurlijk graag. Heeft een hele speciale betekenis voor deze persoon. Dus vandaar dat we ermee begonnen in deze uitzending van Alternative FM. En ik ben druk bezig om iets te vinden van een een of andere afstandsbediening van een... Md-speler, want uh, Hij staat alleen maar op uh, Nou ja, goed, we kijken hey, wel hoe dat uh, Ja, we gaan gewoon uh, verder um, Vanavond uh, te gast Donata Kramers en Chris Kok Beter bekend onder Uberig. Ik uh, geloof uh, zelfs dat de microfoon Al uh, doet, dus uh, Nou, Chris <tosses> Testing, testing, Testing, two Hallo Uberig vanavond uh, dus uh, met twee uh, leden Want één is er niet, dat is Marnix Die is er nu vanavond niet wat moest hij doen? Uh, wie kan ik jullie het woord geven? Die kan uh, die eens even repeteren. Een soundchecker volgens mij voor Carré. Carré? Dat hij daar 35 voorstellingen heeft met hem van Veen. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Nee. Uh, even nog, even over Marnix. Hij ze niet. Maar uh, is dit een beetje ook uh, ja, zijn uh, manier van leven om. Ja, uh, broodmuzikant, om het dan maar zo te zeggen? Uh, nou, hij verdient daar... Ik weet helemaal niet of hij daarmee, zeg maar, zijn brood verdient op dit moment. Ja. Maar hij uh, kijkt gewoon even of het iets is voor hem. En... Uh, en het is nog helemaal niet zo dat hij besloten heeft wat hij nou gaat doen. Ja. Hij gaat gewoon deze 35 voorstellingen meedoen. Ja, ja. Hij heeft ook een heleboel al meegedaan. Ja. De laatste tijd. Uh, maar dat, dat heeft hij nog niet besloten. Hij heeft wel besloten dat hij het carré meedoet. En dat hij even uber iets aan de kant gaat zetten voor deze ja. tijd. Ja. Tot december, midden december. En dan ziet hij het wel. En dan ja. hij het wel. Ja, oké, okay, maar je, je haalde het al aan, Uberig, uh, want jullie uh, zijn uh, ook uh, een onderdeel van Uberig. Eén uh, uh, mini-cd hebben jullie uitgebracht. Ik ben er al uh, gelijk helemaal lyrisch over, want dat uh, is ook de reden waarom ik uh, jullie uh, ook gevraagd heb om uh, te komen. Uh, Houdt dat erin dat dat misschien enigszins een beetje onder druk uh, komt te staan met uh, wat, uh, wat jullie activiteiten betreft rondom Uberig? Nou, Denk ik niet hoor. Uh, ja. Marnick is heel enthousiast over Uberig. En het feit dat hij nu even een heleboel gigs achter elkaar heeft. Ja. Uh, waardoor we niet zoveel kunnen spelen. Nu betekent niet dat hij uh, uit de band gaat stappen. Of nee, zo. nee, nee. Maar dat uh, uh, Nee, dat uh, denk ik niet. We zijn, we zijn allemaal heel enthousiast erover. Ja, ja, het is een grote kans voor hem. Een grote kans, ja. Nee, ja Oké. Okay. Ja, leuk voor hem. Ja, uiteraard. Uh, dat is ook, uh, denk ik, uh, misschien wel een uh, reden om. Nou, misschien kom je er wat compleet eruit. Dat weet je toch ook niet? Het, uh, het kan volgens mij alleen maar goed zijn. Ja, nou, Ik merk nu al dat hij... Hij wordt bij Herman gedwongen om heel snel met ideeën te komen. Hmm. Voor arrangementen en partijen. En, ja. uh, daar was hij altijd al heel snel in. En ik merk dat hij daar alleen maar sneller in wordt. Ja. Dus dat uh, betekent voor ons alleen maar dat we nog meer liedjes kunnen maken. Ja, profijt er eigenlijk ja. van kunnen. Je zei al bij de uh, presentatie, Chris, uh, van de CD... Of tenminste in ieder geval bij, uh, bij Winston Kingdom uh, eerder de, deze maand. Uh, toen zei je al van nou, hij is wel erg creatief. Ja, ja, het is bizar. Ja? Uh, muzikanten, zoals. Muzikanten zijn net mensen, iedereen heeft zijn eigen talenten. Mm -hmm. <laughs> en, uh, <laughs> je zegt het mooi. Maar niks ja. is iemand die, uh, die wonderbaarlijk snel uh, met iets komt, ja. wat dan ook vaak nog eens gewoon goed is. Ja. En uh, ik, dat, ik, ik, ja, ik vind het altijd heel indrukwekkend om erbij te mogen zijn en ja. daarmee samen te mogen werken. Ja, uh, pik, je pikt dus ook echt daadwerkelijk dingen van hem op? Uh, nou, ik weet, dat weet ik niet, maar ja. het is meer, uh, de, de manier waarop wij werken is ja. heel erg... Uh, We nemen elkaar aan. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Het, is heel, het is een wisselwerking eigenlijk. Alles is welkom. en ja. uh, Hij, hij uh, neemt heel vaak de kans om de eerste stap te zetten. Mm -hmm. En wij doen daar ook heel veel mee. Maar hij doet echt heel vaak dat, ja, dat gewoon, de eerste stap. Dat ja. is heel fijn voor ons, voor de hele groep. Iedereen ja. dus blijft er heel geïnspireerd door. Dus en scherp. Ja, dat, dat, dat, dat moet je volgens mij ook wel zijn, denk ik, ja, eerlijk gezegd. Ja. Uh, nou weet ik, uh, van jullie twee, dat vind ik ook nog het leuke eraan. Jullie uh, twee hebben ook nog in de grote prijs meegedaan. Uh, als uh, soloartiest, uh, tenminste als singer-songwriter, jij, Donata en jij ook, Chris. Uh, jij kwam uh, uh, niet verder dan de kwartfinales, uh, Donata. En ja. Ja, dat was de, ja, dat was in het pakhuis Wilhelmina. En uh, ja, ineens stond Chris uh, stond daar ook bij. En die, uh, die kwam wat verder. Uh, jullie, niet veel verder. Maar moet ik jullie ook echt zien als singer songwriters uh, Als jullie uh, gewoon zelf bezig zijn of niet? Nou, ik denk dat we allebei. Uh, dat hebben gedaan in meer of mindere mate. En doen in, in meer of mindere mate. Maar dat we allebei liever met band... Uh, Toch wel. Spelen. We ja. hebben ook allebei onze eigen bands naast Uber Eve. Ja. En uh, ja, we zijn ook wel allebei mensen die denk ik, houden van... Uh, die liedjes aankleden en arrangeren. En, ja. en met mensen samen spelen. Oké, okay. nou we gaan uh, zo direct, uh, want uh, de toon is er een beetje gezet. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over Ubrich en natuurlijk ook over uh, datgene wat, uh, wat er al uh, gemaakt is. Uh, uiteraard hebben we het uh, cd'tje hier natuurlijk ook uh, liggen. En uh, natuurlijk beginnen we met uiteraard die eerste track. Hier is Page 24.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 stronger i wish you were a little longer deep. but you jason dream jason dreams jason dreams jason chasing dreams from don Carthouse. Daarvoor uh, hadden we iets van, uh, ja natuurlijk, van Uberich. Uh, page 24. Zo zeg ik het uh, goed, hè. Want uh, ja, moet even... <laughs> ja, nee, dat ja. komt helemaal. Ja, ehm... Uh, page 24. Waarom? Waarom? Eh, ja, zit ik aan bladzijde 24 op Het blijft een leuk verhaal. Want ja. dat was het eerste nummer wat, wat we gingen schrijven. Uh, we hebben trouwens ook alles op YouTube gezet. Met, uh, met het verhaaltje erachter. Wat er ja, achter ja. zit. Uh, page 24 uh, was letterlijk dat we boeken uit de kast gingen pakken. Echt ja. random boeken. En altijd uh, van bladzijde 24 de eerste zin op gingen schrijven. En ja. dan hadden we een verzameling van. Acht pagina's waar gewoon altijd een random eerste zin van een boek op stond. En ja. daar heb ik dan een tekst van gemaakt. En Marnix heeft uh, een paar rare ideetjes voor rare maatsoorten gehad. En hele mooie arpeggio's. Ja, ja, ja. En ja, iedereen begon te knutselen. En, ja. en Chris ging een uh, hele gekke beat bouwen. En, en het was eigenlijk zo'n fanproject. Een fanproject? En uh, omdat we dat met die pagina's gingen proberen, uh, ja. daar een tekst van te maken uiteindelijk. Wat ja. dan heel mooi werd. En we waren allemaal heel enthousiast. En uh, daarom, daarom ontstond Uber I. Ja. Is het zo ontstaan? Is ja. zo ook de band een beetje okay. eigenlijk uh, geboren? Ja, heel uh, spontaan ja. van hoe. Waarom niet? Oh ja, laten we ja. dit proberen. En het werd heel leuk. Ja, want uh, wat ik ook heel leuk vond. Uh, was uh, van Chris. Uh, toen, toen ik kreeg ineens een, uh, een mail van, van, van jou, Chris. Uh, van ik heb een, uh, een band, Uberie. Uh, waar kan ik het sedentje uh, naartoe sturen? <laughs> nou, ja, ja, naar ja. mij. Dus, uh, dat dat, dat <laughs> vond ik, ik zo. Uh, ik, ik denk, nou, dan ga ik er ook maar even voor zitten. Dus. Dus, maar... maar uh, hoe ben jij eigenlijk, uh, is dat gewoon op een uh, op een dag uh, ontstaan, zoals uh, Donata uh, geschreven, uh, gezegd heeft en beschreven heeft. Bent. dat je, ja, dat, je uh, dat jij ook aankomt te uh, zetten en. Uh, ja, het was, we zaten bij mij thuis, hm? uh, Marnix en ik. En uh, Donata was er ook gezellig langs gekomen. Hm. Want Marnix en ik hadden samen aan een schoolopdracht gewerkt. Hm. En uh, toen. Ik heb met Marnix een paar dingen samen gedaan voor school. En toen kwam je er een beetje achter hoe ik werk en ja. logic om op te nemen. En uh, dat proces van iets verzinnen en het dan meteen opnemen. En dan eigenlijk meteen met productie bezig zijn. Dat vond hij heel interessant. Ja. Um, en toen zaten we daar dus met z'n drie en wij waren klaar met die opdracht. En uh, nou ja, we verveelden ons een beetje. En dan dachten we nou, dan gaan we maar een liedje maken met z'n drieën. En, ik uh, zie dat ook echt allemaal vol, hè? Ja, nou ja, <laughs> ja. zo ging dat gewoon. Ja. En, en toen, uh, en ja, zoals gezegd, we vonden het, uh, het resultaat was heel leuk. En even la, uh, een paar dagen later, geloof ik, hadden jullie met z'n tweeën uh, Uniform Child bedacht. Uh, en dat hebben we toen ook maar meteen opgenomen. En toen hadden we twee tracks. Toen hadden we zoiets van, nou, dit is eigenlijk best wel leuk. Ja. Hier moeten we meer mee doen. Ja. En dat zijn we toen gaan doen. Ja. Uh, over, uh, nog even over de, de clip hè, van uh, Uniform Child. Uh, want hoe hebben jullie die geschoten? Het lijkt mij heel vrij simpel, eerlijk gezegd hoor. Ja, dat was, een, dat was uh, in een heel klein kamertje van iets van uh, 7, vierkante meter in een. Een bezemkast. Een bezemkast in een, een ja. bejaardenhuis. Ja. In Noord, in Amsterdam-Noord. Ja. Op de negende verdieping. That's it. Ja. En uh, Jammer had je ook eigenlijk niet nodig Het nummer duurt ook nog maar twee minuten Dus, ja, uh, ja. dus even, even laten weten wie we zijn Een beetje gek springen En een beetje gek doen En uh, <laughs> gewoon die energie overbrengen Ja, uh, over uh, Uniform Child uh, Hebben jullie al een indicatie hoe vaak dat filmpje al Van YouTube al bekeken is? Of kunnen jullie dat ja, niet uh, zien? Er een paar cijfers op YouTube Maar je weet het nooit Nee we hebben niet echt in de gaten gegaan. Nee? Oh nee. Nee. Uh, maar wat, ik ook, ja, wat me ook fascineert... is op een gegeven moment... Hè, jullie, gaan, uh, jullie hebben dat zelf bedacht... Hè, van, uh, wat jij net beschreven hebt, Chris. Eerst één nummer, twee nummer... en we vonden het leuk. Dus we gaan maar gelijk uh, nog een paar uh, nummers uh, uh, opnemen. Dan heb je er ongeveer zes af... Met één. Ja, ik zeg vijf en een half. Want die... Dat zeggen wij ook. Ja. Versus <laughs> uh, gewoon 30 seconden is leukigheid. Uh, maar goed. Uh, dan dan uh, ga je op een gegeven moment de, de stoute schoenen aantrekken. En uh, denkt van... Dit moeten we eigenlijk onder de aandacht uh, brengen. Ja, nou ja, we, hadden, uh, we zijn uh, gewoon gaan werken. En op een gegeven moment... Uh, ja, ik denk dat we wel meer dingen af hadden zelfs. Ja, we hadden meer af. Maar dat, het voelde gewoon een beetje zoals of dat de zes, de vijf eerste Originele liedjes waren of zo, omdat we die ook volgens mij allemaal bij jou begonnen zijn voordat je ging verhuizen. Dus ja, bijna, maar het was, ook, het was ook. We zijn op een gegeven moment meer uh, uh, dingen gaan maken en dan op een gegeven moment weer door naar iets anders. Zo van dat maken we later wel af. Deze ja, ja, ja. nummers waren gewoon echt allemaal zo, zo goed als afgerond ja. en uh, dus daarom hebben we die nummers gekozen en uh, ja, vervolgens gaat, komt er nog een heel proces van, uh, we zijn nog met die mixen naar Jurja, uh, een geestig vriend van ons die ja. uh, audio doet en die heeft het nog een beetje opgeschoond en vervolgens is het gewoon ja, want, ik, ik bedoel, als ik uh, gewoon uh, daar alleen al naar luister, dat, is, dat klinkt gewoon strak, het is gewoon heel mooi afgemixt in ieder geval ja. je, je hoort eigenlijk, uh, ja het is gewoon heel mooi, uh, heel mooi een afgerond geheel, zo komt het bij mij over in ieder geval ja, ja. ja nee dat, dat meest ik echt. Ik bedoel, uh, ik, ik zit, uh, zit ook, uh, daar, daar heb ik ook een uh, ding, zo, wat door uh, Het klinkt ook nog gewoon heel erg mooi, vol eigenlijk. Het, nou, het, is, het is ook nog eens een keer uh, gemasterd in New York bij Sterling Sound, dat het een ja. hele grote mastering studio is. Ja. Waar we via de vader van de Nata uh, de mazzel hadden dat ja. we dat gratis daar mochten laten masteren. Ja, ja, ja. Dus dat... Uh, dat is ook wel een, een, een heel mooi opgepoetst daardoor ja. nog eens. Ja, als, als, als mensen horen van... Uh, het lijkt al een of andere donderwolk. Nee, dat is niet het geval. Er zijn mensen bovenaan het oefenen. Dus uh, wat wou je zeggen, Marcus? Uh... Ja, ik wou net vragen. <laughs> Kunnen ze daar niet een beetje stil zijn? <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar goed, uh, het, zijn, het zijn niet onze bovenburen in ieder geval. Dus uh, Goed, we gaan eerst even nog iets van, van jullie uh, draaien. Of tenminste niet van jullie. Maar uh, iets wat jullie hebben meegenomen. Van... Uh... Ik, ik kijk daar zo naar en dan zie ik ineens zo'n apple met een hapje eruit. Uh, ja, <laughs> ja. Die, uh, die is bij ons wel een beetje bekend. Ja? Dat is ja. vrij populair bij ons. Ja. Laatste hap van Steve Jobs. Uh, la, laatste hap van Steve Jobs. Maar goed, uh, wat, wat, wat, uh, wat heb je uitgezocht, uh, Donata? Uh, we hebben de Beatles uitgezocht. Strawberry Fields Forever. Ah, geweldig. Uh, omdat dat ook qua werkwijze eigenlijk precies zo is ontstaan hoe wij uh, gingen werken. Dus stukjes aan elkaar geknipt en, ja. Trouwens ook de, de uitvinders van Apple, toch? Nee, jij, doet mij, jij doet mij daar een ongelooflijk plezier mee. En dat uh, heeft ook te maken dat ik zelf in het Beatle Museum ben geweest. Dus ja, dan, uh, dan heb je al... Uh, in Liverpool. De, ja, ik ben echt in Liverpool geweest. Ik ook. Ja, ik ben daar geweldige, geweest. Geweldig, geweldige museum is dat. Ja. daar. Um, nou ja, de Beatles dus. Met Strawberry Fields. Laat maar komen. Het blijft... Uh, het blijft angstvallig oh, stil. Hij loopt, hij loopt, hij loopt, hij loopt. Hij loopt, hij loopt. Hebben we dan niet? Sorry, ik heb geen signaal. Oh. Nou, dan gaan we eens even kijken of ik hem ergens nog heb uh, staan. Uh, misschien toevallige wijze, uh, Ja, je weet het niet. Uh, nee, ik heb hem niet staan. Ach, wat is Dat vind ik nou naar, eerlijk gezegd. Dan moeten we toch even uitwijken naar nog een nummer uh, ja, van de CD. Ja, nee, dan gaan we eerst... Uh, nee, nee, nee, Die zit er niet in, ja. Die zit er niet in. Maar nee, ik was kiezen. Ja. <laughs> Jouw computer of hun. Ja, nou, we hebben even voor hun computer gekozen. Dus, de, dus dan moeten we inderdaad uh, iets gaan draaien van, uh, van de CD. Doe maar even track 3, Marcus van uh, Ubrich. En dat is. Wat weten jullie? Wat zeg je? Dragging behind. Dragging behind. Let's go. pretend that a Een beetje typisch lokale radio, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, zijn we, dat zijn we nou eenmaal. Uh, maar goed, dat heeft ook zijn charmes, uh, eerlijk gezegd. Uh, overigens was dit natuurlijk uh, de derde track van uh, de uh, Uber EG CD Mozaïek, zo heet hij Ja. Uh, dragging Behind. Uh, wat ik uh, zo uh, grappig vind aan dit nummer, dat is uh, dat daar op een gegeven moment dat samenzang in één keer zo. erin er in één keer tussen komt. Dat, dat, ja, dat, dat, dat maakt het nummer eigenlijk toch uh, wel. Ja, het is er de hele tijd. Het is er de hele tijd. Maar dan is het ineens het enige wat overblijft. Ja? En uh, nou, ik denk dat het wel belangrijk is voor ons allemaal. Dat de vocals soms helemaal naar voren treden. En ja. Dat het, uh... ja, want dat, dat viel mij dus eigenlijk echt op in dit nummer. Dat is uh, okay. dat, dat, dat zo in één keer... Uh, dan, ja, dat... dat, dat dat heb ik nou eenmaal. Dan ga ik luisteren naar iets wat mij opvalt. En dat vind ik juist specifiek in dit nummer heel erg opvallend. Wat fijn. Ja. Gelukt. <laughs> ja, dus in die zin heb je dat natuurlijk wel bereikt. Uh, inmiddels, uh, lokale radio zei Marcus net. Hè? Want uh, ja. Ja, ja, wij zijn in een veronderstelling dat er ergens een, een of ander kanaal is. Waar we zeg maar hop, dan, dan moet het werken. Ja, hoppa, we geven, verkeerde kant. Ja, we, we, we geven eerst Steve Jobs de schuld. Maar dat, dat kan niet meer. <laughs> dus ja, we moeten het altijd zelf even kijken. En inderdaad, we hebben het goede kanaaltje gevonden. Dus gaan we hem nog een keer proberen. Hier, dus, hier zijn de Beatles met Strawberry Fields. Let me take you down. Cause I'm going to. Strawberry Fields. Nothing is real. Standing all you see It's getting hard to be someone But it all works out It doesn't matter much to me Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing I'm I Als vergeten hoe je was Gewoon hoe je was De stad kwam steeds dichter Heet ze E4 de Visser. En het uh, nummer dat heet uh, Afdwaald. Uh, ze heeft in de finale gestaan van uh, de grote prijs van Nederland. En heeft hem uiteindelijk in 2009 ook gewonnen. En in 2010 was het Nicole Bus. En als ik dan weer terug ga naar 2008. Is dat uh, Fabiana Dammers uh, geweest. hier ook uh, trouwens twee keer geweest. Dus... Uh, we gaan even uh, terug naar alles wat we hebben gedraaid. Want daarvoor hadden we een nummer van de Beatles. Eindelijk hadden we het uh, voor elkaar gekregen. Uh, Steve Jobs was ons wel gevallig. Dat het nou, niet alleen... Uh Wacht gewoon mijn... in het kabeltje hoor. Ja, niks met die MacBook maar... te nee, maken. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Over de doden niet zo goed. Ja, ik ben blij dat je, <laughs> dat je dat ook zo zegt. Maar uh, Chris, uh, ik denk dat wij toch een beetje iets gemeenschappelijks hebben. In de zin van de uh, Beatles. Ja, ja. Strawberry Fields vind ik gewoon een weergaloos nummer. Dat sowieso. Uh, maar ook uh, heb ik net vernomen dat jij net als ik in het Beatle Museum in Liverpool geweest bent. Alleen ja. jij hebt er nog twee... Uh, ergens anders ook uh, gezien? Ja, ik ben naar Londen geweest. Ja? Uh, niet, niet voor de Beatles hoor. Maar uh, ik was daar en toen ben ik natuurlijk wel even langs Abbey Road geweest om even zo'n cliché foto te nemen op het zebrapad. Jij ook? Ja, ja. ja. <laughs> Wat trouwens heel irritant is voor de mensen die daar gewoon aan de rijden zijn. <laughs> die moeten True. continu stoppen voor al die debile toeristen die die stomme foto's aan het nemen zijn. Ja, ja. Maar je, je, het is... Uh, het moet wel hè. Het ja. is een beetje een van die dingen. En ik ben ook in Hamburg geweest en uh, daar over de reeperbaan uh, gelopen. En we hadden een hotel op de reeperbaan waar, waarbij we een binnenplaats deelden met een bordeel. Dus we zaten helemaal in de, in de scene. Daar. Nou, dat, dat had ook wel wat. Uh, mm -hmm. <laughs> ja. uh, overigens uh, bij de Winston Kingdom Waar jullie je uh, presentatie hadden Daar was ik dus te vroeg Dus wat ga je doen Dan moet je weer uh, de buurt uh, doorlopen Dus ja dat had dat, dat, dat hetzelfde eigenlijk eerlijk gezegd Dus, uh, dus in die zin uh, Is het mij uh, wel wat uh, zat Er zat wel iets herkenbaars in gezegd. Mm. Uh, Over de Beatles Heb jij een fascinatie over, voor, uh, voor Beatle nummers Ja de meeste mensen Denk ik Ja maar <laughs> en, hoe zit dat bij jou is, uh, nou, wat, ik, wat, wat, wat trek je dan aan in? Uh, in nou, Ik in... weet nog dat ik uh, vroeger luisterde ik heel veel naar Michael Jackson en ja. kinderen voor kinderen toen ik klein was. Ja. En uh ik, mijn ouders hadden een plaatspeler ...op de slaapkamer staan die ze nooit gebruikt... ...en een plaatcollectie die ze nooit luisterden. Ja. Maar daar, uh, dat vond ik wel interessant. Dus, en, en eigenlijk de mooiste platen... ...die ik daar tussen vond staan... ...waar Abbey Road en Sgt. Pepper. Ja. Sgt. Pepper, gewoon die prachtige hoes. Ja, alleen al. Ja. En ik, ik vond het echt fascinerende de muziek. Ik, ik heb daar echt... Uh, ...dan ging ik gewoon op hun bed liggen... ...en naar die muziek luisteren. Ja. En ja, dat is, dat, eigenlijk ben ik daar... nooit meer mee opgehouden. Ja. Is, daar zat dus eigenlijk... Eigenlijk een beetje ook jouw muzikale... Je ja. eigenlijk ook van, uh, van jongs af aan. Uh, ja, het uh, feit dat het uh, uh, heel gevarieerd was in, in, in arrangementen en in, in, in dat je alles gewoon zijn plekje had. Elk geluid mm. had zijn plekje. En uh, het, het feit dat elk liedje weer totaal anders klonk. Uh, en dat is me later ook, uh, heeft me dat ook heel erg aangetrokken bij Beck bij en Pink Floyd en mm. bij uh, Radiohead. En ik, ik vind het altijd heel fascinerend dat je als band zo over gevarieerde dingen kan en toch één geluid kan ja. vormen. Uh, is dat ook een beetje ja, wat, wat jullie proberen met Uber Zeker eigenlijk ook uh, te 100%. doen? 100%. Ja? procent. Ja. Um, ja, want ja, uh, het, het is toch behoorlijk anders dan uh, als ik uh, gewoon een, naar een gemiddelde band <laughs> zit. Uh, niks niks ten nadele van die bands. Maar we nou, onderscheiden de... je in dat opzicht wel heel degelijk, vind ik. Ja, er zijn uh, er zijn wel bands. Uh, er zijn een heleboel bands natuurlijk die uh, dat soort eclectische muziek maken. Alleen die hoor je gewoon niet zo vaak. Omdat het... niet uh, niet de gemiddelde radio. Mm -hmm. uh, maar uh, ja... Of Montreal is wel een heel goed voorbeeld van een band die, uh, die, die dat soort sounds en dat soort dingen doet. Ja. Die, wat, we, wat we ook heel tof vinden. Dus het is, het is er zeker wel. Alleen uh, je hoort het gewoon niet zo snel in, in de algemene... Uh, mm. Nu jullie deze CD hebben uit, uh, ja, uitgebracht, zeg maar. Hè? Want in, mm. bij Winston Kingdom uh, kreeg iedere bezoeker nog gewoon een hele mooie CD. Mm. Ik heb er ook eentje iemand beloofd uh, die, dat, uh, die dat krijgt. Dus uh, dan moet ik nog wel ergens uh, naartoe. Ergens in het land, maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Um, maar hey, is dat ook zo dat die CD die jullie uitgebracht uh, hebben, dat je dan op een gegeven moment uh, daar ook mee hoopt dat die op een radio wordt uh, gespeeld? Uh, nou, dat hebben we bij deze wel bereikt. Vond. Ja, dat, ja bij, ons, <laughs> bij ons wel. Maar ik zit me af te vragen, uh, is dat ook een beetje de insteek? Um, nou ja, de, van wat ik weet van de radio is het uh, bizar moeilijk om op de radio te komen. Als je het hebt over 3FM en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Om daar een voet in de deur te krijgen. Dat is een, uh, sowieso staat 90% van wat er gedraaid wordt vast. En de, de overige... 90% staat vast. Nou ja, weet ik veel wat voor ja. percentage. Maar het is in ieder geval... DJ's hebben vrij weinig keuze in wat ze draaien. Zo klinkt idee. het niet hoor. Als ik naar 3FM zit te luisteren... Dan, oh ja, we hebben dat even opgesnoord. Uh, dat is de ten... truc van de DJ. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval um, zijn ze natuurlijk sowieso op zoek naar dingen die... Uh, die goed in het gehoor liggen. Ja, ik zou het super tof vinden als ze ons zouden draaien. We, hebben ook wel, uh, we vallen ze ook wel lastig, hoor. Ja, dat is goed. Ja. Wat wou je zeggen, Donato? Ik hoorde dat we gedraaid worden op, 3, op 3FM. Meen je niet? Een vriend van mij werd gebeld van vrienden, door vrienden... Dat, dat wij gedraaid worden op 3FM. Maar dat is dus een... een een verhaal ik zie jou ik zie met je ogen zo is zoiets van Ja, ik heb uh, ik, ik, ik kan zo Nou ja, Jelle, onze ja. drummer, die, die we live dus erbij ja. hebben, die, die zei dat vrienden, zes vrienden van hem ja. hem belden en zeiden van ja, ik zweer het Uber ik werd net gedraaid op 3FM. Dus ik geloof het wel een beetje. Maar ik kan me dat eigenlijk niet echt voorstellen. Nee. We, we hebben eigenlijk ook een plaatscontact bij Irma. alleen weten we het gewoon nog niet. <lacht> ja, dat zou wel heel erg mooi zijn. Ja. Maar ja, ik vind, vind wel. Uh, met alle respect voor de landelijke radiozenders gesproken. Maar ik vind dat je uh, in, in een aantal opzichten gewoon je moet kunnen onderscheiden. En ik vind. En ik maak gewoon een duidelijke statement hier, uh, hier in die richting. En ik neem het een klein beetje gewoon voor jullie op. Eigenlijk helemaal voor jullie op. In die zin. ...onderscheiden jullie eigenlijk ook voor, uh, uh, van, de, van de rest? Dus ik denk van, waarom niet? Ik denk, uh, uh, uh, ja, ik weet niet waar het aan ligt... ...maar uh, wij draaien het dus wel... Ja, ja. Dat, dat is juist dat's... geen argument voor hun. Nee, dat geen is geen onderscheiding. Ze willen gewoon dat het lekker loopt. Ja, nou, omdat ik vind het lekker ik... mee kan gaan. Maar ik zeg gewoon, ik vind, dus bijvoorbeeld <laughs> uniform-child, ik vind het lekker lopen. Dat dus is waarom wij muziek maken? Daarom, dus, en dat is een reden waarom ik daar nou op zoek ben naar mensen, iets. Ja. ja, precies. En ik ben op zoek naar iets nieuws. Iets wat ook heel leuk in het gehoor klinkt. Dus ik kom daar, daar weer uit. Dus dan, ja, zo nieuwe zo... connectie gemaakt. Dit, dus. Ja, maar dat, dat komt omdat ik uh, eerlijk gezegd jullie tweeën al eerder bij de grote prijs heb uh, gespot. Dus dat scheelt natuurlijk ook al, uh, al, een, uh, al een eend. Dus ja, uh, dat, dat, dat maakt natuurlijk ook een uh, verschil, vind ik. Maar goed, uh, vaak werkt het natuurlijk wel zo. En wellicht zit er toevallig een 3FM DJ uh, hier uh, toevallig een beetje naar altFM uh, te luisteren. Ja, je weet het niet. Ik bedoel, ik uh, ben ook maar iemand. Uh, ja, ze hebben ook onze jingle overgenomen. <laughs> Wat zeg je? Ze hebben ook onze jingle overgenomen. Zou je het denken? Ja, uh, die zou je misschien vast nog wel herkennen. Die staat bij ons bekend als Lala01. Oh, dat? Jawel. Ja, ja, ja. Ik weet niet waar hij vandaan komt toen hij oud is, maar wordt gebruikt op 3FM. Duidelijk. Uh, we gaan even weer terug naar uh, waar het hoort. Uh, naar de band, uh, Uber uh, Hoe is die naam ontstaan? Want dat is ook wel een hele leuke om even jezelf... Nou, Nou, ja, ja, ik ja. wordt in mijn gezicht gestopt. <laughs> <laughs> die Duitser! Van. Duitser? Leg het uit. Um, ja. ja, ik ben dus Duits. Ja, ja dat, ik, uh, dat, dat is. we. Dat is volgens mij wel duidelijk. Ja. En um, ik... Um, uh, ja, ik had ineens die naam. D nou ja, mijn ja. moeder <laughs> is dus lerares uh, uh, bij de middelbare school voor, voor pedagogiek en, ja. uh, Zeg heeft dus ook les over Freud en zo. En ik, nou ik, ik vond het vanuit mezelf al heel erg interessant altijd uh, psychologie en, ja. en verschillende theorieën van Freud en Jung en, en uh, ja, ik vond het gewoon altijd heel interessant die wereldbeelden van van psychologen. Ja. En, uh, ik vind het Uber Ich iets heel fascinerends. Dus op een gegeven moment zag ik dat zo voor ogen. En ik weet dat, dat het woord Uber eigenlijk een Duits woord is wat, wat internationaal gebruikt wordt. Ja. Dus ook in het Engels, ook in het Nederlands. Het woord überhaupt en zo. Het ja, komt ja. overal wel terug. Ja. Het word, ook in het Engels heb ik het een paar, de, de Uber Party of, of zoiets. Ja. En dat vind ik heel fascinerend. Uh, stiekem ben ik ook een beetje trots op. En, en nou ja, de naam hangt gewoon samen met, uh, met de, zeg maar, de invloeden die je krijgt van de wereld om je heen. Van je, ja. Door je ouders, door school, door je cultuur. En uh, dat is natuurlijk ook muziek uiteindelijk. En daarom vond ik het een hele geschikte naam voor een, voor een band die zeg maar net ietsje verder wil gaan mm -hmm. met het onderbewustzijn. Ja, want dat, dat, dat, dat uh, is ook een, een denk ik iets, hè? dat je ook met de naam al uitspringt. Hier ja, ja, zo. ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, dus, ja. ja nou ja, goed. dat, dat en, ook, uh, ervan, ja. en ik zag het staan en ik, ik vroeg het zo aan mij. van, hé, hey, dit is toch gewoon de naam? En toen zei hij, Ja. Ja. En toen, was het <laughs> ja. <laughs> en toen belden we Chris. Ja. ja. ja, ja. Het was een hele rustige uh, reactie. <laughs> ja, ja, ja. En dat is altijd een heel goed teken. Dus ja, ik, ben <laughs> ik vind het maar door. Oké, we gaan zo uh, nog, nog een track van, uh, van uh, de CD uh, Mozaïek uh, draaien. Maar eerst nog iets wat in, uh, in uh, de toverdoos uh, zit. Ja. Uh, welke is dat? Dat is uh, Of Montreal. En dat was. Uh, uh, zeker een hele grote invloed op uh, vooral het nummer Feeding Time. Feeding ik. Time. Die gaan we straks er meteen achteraan draaien. Dat ja. lijkt me, dan kan je meteen ook misschien het uh, materiaal, uh, ja, een beetje, be beetje vergelijken van uh, of, en ook die invloeden eruit. Montreal, dat is uh, het nummer wat we eerst gaan draaien. Daarna dus Feeding Time van Uber Eich. Laat maar horen! They're outside Be aware, I'm not alone. I've got a tiger's back at home, and besides, you wouldn't know what to do with me. And under the bright lights, we're gonna split, split, split, split, split, split, split, split. so good at that. Eating time. Uh, dat hebben we al gedaan. Tenminste, ik in ieder geval wel. En ik weet niet hoe het uh, met jou zit, uh, Marcus. Heb jij uh, al uh, gegeten? Ja, maar ik hoor een van onze gasten niet. Niet? Je nee, hij vroeg, vroeg oh, je naar een deuner, deuner. hè Chris, ja, deuner. Die vroeg een deuner. Ja, ik wil graag een broodje deuner. <laughs> Ja, dan moet ik toch even helaas nog ergens uh, dat even uh, gaan regelen. Maar uh, de nummers van jullie die duren nog al zo vrij kort. Dus, uh, ik, zie, ik zie dat we al één van de twee uur gehad hebben. Dus ik kan nog wel een uurtje wachten. <laughs> Oké, okay, nou, ik, ik zal mijn best doen. Uh. <laughs> Oké, okay, uh, dit was uh, Feeding Time. Uh, daarvoor Montreal. Uh, wat is uh, zeg maar de overeenkomst uh, tussen die, uh, die twee nummers? Um, ik denk dat het vooral een hele grote inspiratie was qua breaks. En ook de vrijheid van de zanglijn. Ja. Um, dat er op een gegeven moment bands in de zanglijn zitten. En dat ja, echt ja. met z'n drieën gedaan wordt. Dat, is, dat, is, dat was echt uh, even uh, durven te doen. <laughs> ja. Dat is wel eng. Maar dat, dat uh, hebben we gewoon gedaan. En dat was vooral geïnspireerd door Of Montreal. Ja. En... Um, ja, sowieso al die breaks En van heel hard naar heel zacht En in één keer alle instrumenten gewoon Even weg en, ja. en dan weer Helemaal inknallen Zit dat ook een beetje in jullie? Dat jullie een bepaalde uitdaging eh, Erin willen hebben zitten In elk arrangement wat je, wat je, wat je doet nou, We hebben vooral gewoon een vrij korte Spanningsboog ja. uh, <laughs> <laughs> als, als, er, als er drie seconden lang hetzelfde gebeurt Dan vervelen we ons Dan moet er weer iets anders gebeuren uh, ja. En uh, dat uh, zijn we live alweer een beetje aan het terugdraaien. Door de stukjes wat langer te, door te laten gaan. Ja. En uh, dat soort dingen. Maar ja, we houden gewoon, uh, we houden gewoon van als, het, als je de hebt tijd verrast wordt weer. Ja, want dat uh, straalt ook de hele cd eigenlijk in mijn optiek ook uit. Ja. En er zitten heel veel verrassingen in, uh, in, in, uh, in de nummers. En, die, en daardoor blijft hij ook na een paar keer luisteren nog steeds. Uh, ja, dat ben ik ook helemaal met je eens. Dus dat is een uh, reden waarom. Uh, waarom. Um, ik moet even kijken naar de tijd. Uh, dat is uh, nog nou, een minuut, bijna een minuut, iets, iets, iets meer. Ja, uh, je hebt <laughs> iets van een minuut klaarstaan. Ja, ik heb iets van een, van een minuut. Kennen jullie Kashmir Hakim? Ja, zeker. Ja? Uh, wat, uh, wat, want hij is weer bezig met een EP. Wat leuk. Ja. Fijn. Heeft hij niet net iets uitgebracht? Of? Nou, ik, ik geloof het wel, maar hij schijnt niet met die. Ik heb nog iets uh, ouds. Uh, ja, ouds. Dat is ongeveer van, van anderhalf jaar oud is dit uh, al. Uh, en het nummer Angels, dat speelt hij geloof ik niet meer live. Maar wij doen dat nog wel. Tot aan het nieuws uh, van 9 uur gaan we nog even een stukje van zijn EP draaien. Dus Angels tot aan 9 uur.